nu gaan we nu gaan we verder echt doorbijten en probeer de absolute concentratie hebben nergens aan denken einde van het einde van het jaar dus niet denken aan dit de of dat, hoe je dat het jaar zal afmaken bet, winst of uh, dat nergens nieuw. nu huh? Na, maar, maar bedoel van het uh, balansjaar nergens aan denken nu absoluut nergens, probeer het Vandaag, ja precies. Het nieuwe, is het, het, het, het nieuwe jaar is nieuw ontstaan, dus we gaan nu verder. Het is net als nieuwe nieuwe, nieuwe plaatje, nieuwe, nieuwe mensen. Goed, opletten we het nog eventjes, dat ma maken we dat eventjes af en dan gaan we verder kijken. We hebben net nieuw gezegd dat hier is het uh, 21, we hebben gemaakt hier 21 graden warmte. Ja? 22, je hebt gezegd beter 22 plus 22, dan hebben we net overeenkomst met die 22 letters van het alfabet. Nou, dan wordt het te warm voor ons. Hè? Kijk interessant is het. Interessant kijk, als je kijkt naar die 216 even tussendoor over de, de temperatuur gesproken, heb ik iets, misschien iets leuks. Uh, uh, 216. Dat is, dat is dan 3 x 3 maal 72. 72 is gezet. Ja? Of Gogma. Gogma heeft ook dezelfde gemaat. eentje meer, meer, eindje meer, of, of eentje minder is niet zo. Het is een algemene lid. Het is Gogma, het is ook. Kijk naar Gogma. Maar 72 maal 3. En als je dan in totaal hebt 216. Wat hebben we gezegd? What we have learned that, that, that, taken over the that, that, that, that, that, that, that, that, that, that, that, that, that, that, that, that, that, that, that, that, the that, that, that, the that, that, that, that, that, that, that, that, is that, that, that, that, that, that, in that, that, that, that, is that, that, that, that, we who? Gimel, en je ook opscribing je voor jezelf. Gimel, ja? bet, vav, resh, en hey. Nog een keer, gimel. Uf, wat zeg ik, vav, nee bet, sorry, niet ja, me call it. Gimel, bet, en daarna vav. Gimel, nog een keer, gimel, bet, vav, resh, en hey. En you tell us, tel it if, if, <coughs> is, tell us, tell us, tell us, Bed is 2, samen wordt het 5. En this 11. En res is 200, 211. En he is 5, 216. Want tegenover de precieze zelf, de schepper heeft gemaakt alles in balans. Daarom spreken we ook over balans. Dat... Uh, Gwora is dan, moet het tegenover, ligt tegenover de chassadim. Hoe, hoe geweldig het gebouw is van de schepper. En de Gwora, we weten dat Gwora is is de linkerkant. We hebben ook geleerd, hoe voelt het? We hebben gezegd, herinneren we, in de hebben we hebben geleerd? Als een ijskoude zij, herinner Als ijs in de linkerkant. Huh? Herinner je nog? De linkerkant hebben we wanneer de chogma komt, dan hebben we in de zorg hebben we daar een beeld gegeven ge ge dat het net als ijs, ja? het, woord, het is net als, een zeiden, die niet kan doorstromen, via de linkerkant, omdat het verstookt, hoe zeg je dat, dat is, ah, bevroren is, Ja, dat is dan omdat het ijs is, maar kijk nou in onze wereld, kijk nou, de absolute uh, temperatuur, van, hoe zeg je dat, de absolute nul, de absolute temperatuur van, zeg zeggen de min temperatuur. Ja? Wat is dat? Welke, hoeveel? Huh? 200? 200, waarschijnlijk 230, zo men zegt zoiets. So zo so men zegt, ik weet niet, herinner me niet meer, maar 230, dat hebben ze gezegd, dat is het minimum. En lager kan het niet. Zijn. Dat is de absolute temperatuur, dus absolute Gwura, waar absoluut niet meer kan. En dan hebben we al 216 en daar ontbreekt nog 14. Waarom? Zullen we zien. Ja, maar in ieder geval, wij zijn al dichtbij bij die Gwura, van het beeld van Gwura is dan die, die krachten, ja, die... die, die, die die G in de. En dan om ze zien, dan is het ook erg. Zie zeer, je zeer in de buurt van die 230. <tie> Oké? Okay. Nou, hier gaan we nog een ding. Ja? Als je 216 optelt, 2 plus 1 plus 6, is het 9. En als je 72 optelt, 7 plus 2 is ook 9. Dus ja, ook zie je in dat betekent een kleine gematria. Er is bestaat zo bestaat zo n, zo n, ook de zo, n, zo n regel van tweede gematri 2 twee kleine gematria ja gematria oktanot Als je neemt dan 216 in kleine gematrie gewoon enkel enkelen optelt dan hebben we 6 1 en 2 hebben we in totaal 9 En als je ab neemt ja? ab is ab is 72. Dan heb je ook een kleine materiaal bij zeven en twee, heb je ook negen. Dus dan heb je ook weer hetzelfde beeld van, van de, de Zedouw, maar maar ook in het heilige. Ja, dus niet alleen het heilige en onreine, maar ook binnen het heilige systeem van krachten heb je wel rechts en links. En die ook moeten in evenwicht blijven. Hoe, hoe zullen we zullen het leren, waar en hoe gaan we dat? Dan zou je zeggen dat je ook een maximum temperatuur moet hebben. Als je een minimum temperatuur hebt van bijvoorbeeld 200 teken. Dan zou je zeggen dat een maximum temperatuur... Ja goed, kijk, dan hebben we, kijk. Het minimum temperatuur hebben we. Kijk hoe interessant het is. De minimum temperatuur hebben we. Dus een zekere vloer. Uh, dat is een zekere... zekere Absolute nulpunt. dus absoluut, dus de laagste de temperatuur, wat betreft de, de, de, wat wij kunnen dat projecteren op de heilige krachten Dus de Gora is beperkt. Maar sadim, zei niet beperkt, sadim kan je dan geven, kan je geven so veel as je wilt. Din is beperkt. Zie op die manier kan je onze wereld vele dingen... Die, die, die, die, waarom is dan niet, waarom niet... Inderdaad, heel goed uh, van jou Henk. Waarom is niet, we hebben geen beperking in de, in de warmte. Nee, de miljarden, et cetera. En hoger en, en warmer en warmer en warmer. Ja, goed. We gaan verder. Dus. Dat uh, is wat ik zeg ook. Als men zou dat de... De zoger zou eh, leren gewoon om je eigen inzicht in je eigen vak, in je eigen wetenschap, weet, eh, vak te leren, vooruitgaan, dan zou het geweldig zijn, De applicatie. Dan betekent dat ook nog iets tussen gogma, dan komen 73,7. 73, dan gaan we 7. Precies, dus gogma is 10, ja. Oké, okay, maar Gochma is ook weer 73. Het is net als 72. Dus het verschil van 1 komt omdat het nog eh, algemeen lied maar dat is. Maar het is precies hetzelfde. Dus we zien met Gochma is ook net als Gesset. Oké, okay, we gaan verder. Dus verder werk daaraan. Je zal zien, vele dingen zal je ontdekken zelf. Niet alles kan... Kijk, hij vertelt ons ook niet van Gabakoek dat Gabakoek de Gematria 216. Hij heeft het niet gezegd, maar alleen dat was een mooi punt, omdat Daarover, ik heb het ook niet daarover nagedacht. opeens, eh, omdat het natuurlijk wist te winnen, dat wist we ik we wel, maar dat was op dit moment duidelijk een goede plaats om daarin te zien. Negent, eh, nee, even kijken. De regel 26. Een nieuwe weer po, absolute consideratie. Awail mikodem lacheen, maar voor eerst. Eerst, bij het Shelohaya Loh Ella de nukva, in de tijd toen die alleen maar Chassadim van de Nukwa had, dus betekent Chassadim van de lagere wereld. En dat is niet genoeg. Niet genoeg om bekleden die Chokma. Adain, hem Chassreet, dan ontbreekt er nog, en bij die letters ontbreekt het nog, aan die samenstelling. Aan de, aan de, van die 28, van die apteven, van die 72 woorden, klom dat wil zeggen, dat zij hebben geen woorden. Een woord natuurlijk heeft een heel andere kracht dan alleen maar een letter. 29, de heinoe. Dus, ze hebben dan geen woorden. Dat wil zeggen, wat betekent woorden? Kilim. Legit la de Kilim, om de kochma in te doen bedden. In te bedden. Winikra. Zie je dat? De woorden. Goed opletten wat je zegt. De woorden, dat is zijn dat. De woorden is zijn kilim. Voor het inbedden van de Chogma. Of Kilim, of dat is of een andere geworden, Chassadim. Wat ze ontvangen. We nikra, rak, en het heet, rak, dat laatste woord wat we hebben gecorrigeerd, resh en kuf, ze moeten zeggen. En die, dat heet alleen maar, ze heetten alleen maar dan, in de regel 30, de regel Bashem Rio Otti Alleen in de naam van 216 letters maar geen woorden. In bahem. Waarom niet, Marie? Let op, let op goed wat je zegt. In achra. Want nu hebben ze, dan hebben ze nog, ze hebben nog het aangrepen van de sitra achra. Dus wanneer het alleen maar letters zijn, alleen maar letters zijn, dan is het nog, kunnen ze kunnen de nog de sitra achra kan nog daaraan, uh, aanzuigen. Ja, evenwel als er uh, een stapeltje, ja, een stapeltje st uh, uh, bakstenen zijn al uh, opgestapeld op een bouwterrein. En dan kunnen ze lekker s'nachts komen daar met een vrachtwagen en die bakstenen gewoon lekker met die pellets die pallets, pellets al die... Goed inladen en weg, wegbrengen. Of niet te veel, niet alles misschien. Maar een, een deel daarvan wel. Ja, of niet? Als bouw, bouwstenen, als, als bouwmateriaal. Maar een paleis of een, een gebouw, kan je niet zomaar meenemen. Dat zijn ook de sitra-achen. Dat dat, zo staat het ook met die letters en de sitra 31. Waar ken looyoglu de 32 liet en daarom konden de mogen van de hochma daarin in die letters niet ingebed, niet ingebed worden. Duidelijk? In woorden wel. 33. We zeshonder begin de at van de Ab, de alfabeta. Hier is een andere Ab. Zie je? dat Ab betekent hier. Uh, afkorting van alfabeta, alf, alfabet. We bet, Ki eilu 24 rio, eit of af shayulu shayu lechabakuk, neet lidato, datu parchu, ve'n istalku mine, amita. <coughs> ולהיח ח דלינקיר קולום דregel 1 איה צריח לגםשי ח לו ריו אט ואן אט ואן וב תוי שמען מיהדש ויז שומר בקולג אט ואן אגליף 3 ברוכה בגין לקיים עלה בעתוון דאב שמיין. כי היה צריך לחקוק בו ריו פייף אתוון עתוון מחדש, בכדי לצרף ריו עתוון ל'אב תאוון. על ידי החסדים העליונים als na simle en nu kijk wat hij heeft gedaan, wat Elisha heeft gedaan. Dan zal je begrijpen wat Elisha heeft gedaan, wat be zal begrijpen dit wonder. Dat ook wij, iedereen van ons, in principe in staat is om dat te doen. Goed opletten wat die ons heeft, wat die heeft gedaan. Het is gegeven aan mensen om dat te doen. En de Torah laat ons zien dat Elisha heeft het gedaan. Als één man gedaan heeft, dan, dan is het betekend in de Torah... ...dan vanaf dat moment iedereen kon dat ook doen. We Net zoals bij het, het optillen, we hebben al het erover gehad... Of ...bij het optillen van, Het was een grote Rus, Russische gewichtheffer. Herinner je nog? Yuri ah. Vlasov. Hij was veel jaar geleden, misschien 30, 40 jaar geleden in mijn tijd. Hij was een groot beroemde Rus... Die als eerste de grens had in een gewichtheffen, had hij dan 500 kg in drie, dus in drie sets. De, de drie, drie, drie keer moet je dat optillen, in drie verschillende uh, soorten optillen. En dat was 500. Hij was de eerste ooit oh, die 500 heeft getild. Daarvoor was nog niemand. En wat denk je dan? Hij heeft dat getild. Dat was voor het eerst een record wat, wat, wat ondenkbaar was. En binnen tien dagen, nog een stuk of zeven, acht, in de wereld hebben ze dat ook getild. Want als er maar eentje is, dan is het zeggen: Ah, dan kan dat. En dat is ook niet alleen omdat het psychologisch is, zoals wij dat normaal denken. Maar deze kracht is al in deze wereld al geïntroduceerd. Werd. En dan is het voor, gemakkelijker voor de anderen om dat. Te, ook ook te aan te trekken. Precies. Begrijp je dat? Iedereen begrijpt dat. Deze kracht werd nog nooit hier nog nooit getoond. Hier in hier. Maar dat eentje heeft dat gedaan, dan is ik klaar. Zo is het ook met Elisha. Hij heeft dat gedaan. Ik garandeer aan iedereen van jullie dat wij kunnen het ook in dagelijks leven. Kunnen we dagelijks dat doen, meerdere malen. Daar staat in het Torah dat het zo'n so exceptioneel iets wat hij heeft gedaan. En wij kunnen dat doen. Ik doe het elke dag. Wat Elisha hier heeft geschreven. Ik doe het elke dag aan mijzelf. Elke dag. En meerdere malen. Ja. En dat is iets om aan te leren. Dat is iets wat niet dat dit aan mij is. Niet dat ik dat zelf doe. Net zoals even min als I mean, Elisha in staat was ook om dat te doen maar door zichzelf te lenigen, door zichzelf te brengen in overeenstemming te brengen uh, en met het omwille van het geven dat kan je dat doen maar dan op dat moment moet je verlost zijn van alle inzichten van alle dat, dat menselijk, de menselijke leugen die waarmee wij bekleed zijn van elke religie moet je weg van jezelf doen. Dan kan jij dat doen. Als je met religie zit, onmogelijk, geen religieuze mens kan wonderen doen. Begrijp je dat? Wonderen betekent jezelf. Alles zit in jou. Begrijp je? Alleen wij moeten die krachten benutten. We moeten komen tot onze eigen Jozef. Vinden je onze eigen, on jouw eigen, jezelf. Vanaf Jesod kan men dat doen. De plaats is je zot. We komen wel verder, we komen straks daarop. De, rech, de rechter Kolom, de regel 33. Ja, hier staan we. We zijn zo, maar dat is wat de zoger, hey, de zoger zegt. Opletten. Wat nieuw is dat, is dat de onthulling van, van dat alles. Wat heeft hij gedaan? Hoe heeft hij dat gedaan? En precies dezelfde, wij doen dat en wij zijn absoluut in staat om dat te doen. We zeggen en dat is wat hij zegt, de zorgers begin de aard van de alfabeten. Omdat de letters van het alfabet weghoelen enzovoort. Elu, elk woord is hier relevant. elu 34, Rio atvan, Van wan deze 216 woorden. Onthoud het woordje Rio, dat je moet het Rio uitspreken. Van deze uh, 216 letters. Shahjulula habakuk die habakuk had. Me etlidato. Vanaf de tijd van zijn geboorte, want altijd heb je dat, uh, dat is het, uh, de, for, for, het, de formule van het leven, dat is een leven DNA van het leven, die hij had van zijn geboorte, 216, 35, Pargo, zijn vervlogen, en werden uitgestoord van hem basha at a meta in de state van zijn op het moment van zijn dood ul fiha genderum de linker kolom de eerste regel haya tsarih legamshi chlorio die 216 letters moest hij aantrekken, als bouwstof, als bouwmateriaal, ja of niet? We hebben, Schmeijgenmichadash, die 216 letters en ab, en ab 72 namen, die moest hij opnieuw naar hem aantrekken. Dus leven moet je aan hem geven. Wat is het leven nu? Weten we nu wat leven, wat de formule van het leven is? Ja? 216, 216 letters. We zullen die letters zien. Misschien zal ik nog vanaf dat opzoeken. Ik wil niet beloven dat precies hoe dat al die, die namen zal ik het ergen in de zoger ah? op of via internet. Heb je dat? Nee, ik maar de. Oké, dan zal ik misschien dat via internet dat doen. Ik zal kijken. En al die 216 letters en dan. Die letters moet je nog uh, uh, opmaken in die 72 woorden. We zullen die 72 woorden ook zien, precies, welke, letters, welke woorden zijn dat. Dus eigenlijk alles zal ik proberen dat aan jullie dat door... Ik zal het opzoeken, misschien, ergens in de zogger. Um, het wordt behandeld ergens... Ik weet niet precies, een zesde deel, of uh, we, zullen, we zullen kijken. Dus wat heeft die aan hem moeten aantrekken, die Elisha? 216, woord, uh, 216 letters en 72 namen. Opnieuw moest die aan haar hem door. Dus eerst 216 letters, dat is dan ja, Chokma en dan Chassadim, weserse Omer. Twee naar de koma. En dat is wat hij zegt. De dus zoger We kool hoe ad van adlief de Isher. En alle letters werden ingekerfd door de roog. Door het geest van de Roog. Dus wat is, waarom, wat betekent roog, hè? Heeft, wat heeft je hem gedaan? Hij heeft eh, he, eh, een mond-tot-mond inademing. Dat heeft hij hem gedaan. En mond-tot-mond mond is het roeg. Dat is Dat Dus geestelijk roeg natuurlijk. Begin le om hem te doen opstaan uit de doden. Beat van de aap schmegen, Om hem te doen opstaan uit de doden door 72 namen. Kijaya <tie> tsarich lechakok bo... Kijk, wadjes ons. Fier. Kijaya <tie> tsarich lechakok bo rio atvan mechadash. Want het, wan het was nodig voor hem om opnieuw in te kerven in hem. Rio atvan, tweehundard uh, letters. Bigday le tsaref rio atvan om... Die 216 letters samen te voegen, samen te stellen, daarvan äh, Te rangschikken rang die letters, die 216 letters. Leaptevin in 5 in 72 woorden. Zes. We aridea chassadim, elunim door de hogere chassadim. Ze aas na dan worden zij die 216 letters tot 72 namen. Kijk, dat is wat hij heeft gedaan en geen hocus-pocus wat men denkt over die 72 namen. Weet je? Alles wat een hokus pokus wat is, uh, of dat men de religieuze mens of religieuze jood natuurlijk kon, hij zegt, oh, dat is ook de naam van 72. namen, dat is, ze hoorden het wel wel eens, weet je, hoorden dat wel vallen. Dat we yeah. Maar, maar allemaal maken ze zeggen, oh, je mag niet aankomen, je mag niet aankomen, wat is dat? De schepper zelf wenst ons zichzelf te onthullen, dat is aan ons. Aan ons is opgedragen, ook, om zijn geheimen te onthullen. Hij wil graag dat wij hem onthullen, zijn geheimen. Want hij maakte ons uh, naar zijn beeld. Dat betekent dat hij kan de mens dood laten gaan, of nieuw, Zoals we dat hebben geleerd in deze... In, uh, op de Rosh Hashanah... op het uh, nieuwe jaar. Dat hij brengt mensen... ter dood. Wie, hij, wie nodig is... het is al uh, ingepland. En dan kan niemand... Kan ontlopen. En die dan... die brengt de mensen... tot dood. Of mensen. Of natuur. Alles. Wat, wat er... Nu moet doodgaan. En brengt... ook tot leven. Nou, die twee dingen. Hoe... door die door die 216 letters, en, en, en die 72 namen, maar 72 namen, die staan altijd, dus die hebben een speciale combinatie al. Dus niet zomaar namen, je kan natuurlijk van 200, van 200, uh, nee, maar van 216 letters, in drie van 216 letters is met per 3 per drie, per 3 kan je dan 72 namen opmaken en de zoger laat ons precies zien welke combinatie zijn, zijn, zijn dat. En dat zijn daar krachten. Maar die kan je dus in de letters, in de letters weergegeven, is de structuur daarvan, eigenlijk de DNA van het leven zelf. Daar kan je ook uh, leren het ontstaan, het moment van het ontstaan van deze wereld. Dus de absolute kan je leren. Want de wereld was het ontstaan waardoor? Dus, dus die, dat is dan het ontstaan van de wereld. Wat we hebben geleerd is... Bing bang, wat zeggen we? Wat zeggen we dat ja Bing bang, was het, dat is dan iets anders. Dat was pas, dat is de wereld Nicodem. Maar de wereld absoluut hebben geleerd, dat is uh, aan de hand uh, van die wereld. Dus de wereld met Kudim, werd de wereld absoluut opgebouwd. Er was geen, geen bingbang meer. Dus dat is de reactie waardoor de wereld werd ontstaan, is deze formule. Deze formule moet, moet, we, moet men nabotsen. Okay. En daarvoor dient men dan alle, al het onderzoek doen naar en wij gaan daarmee stap voor stap aan ermee werken aan werken, dat is de hele, de hele clue. Dus waar wij aan het doen zijn, wat onze studie is: de studie naar het naar de bron van het leven. En de bron van het leven is werkzaam in ons in elk, uh, in el, elk ogenblik. Het leven zelf. En dat is het doel. Het doel van onze studie is puur leven, eeuwig leven, dus iets wat altijd leeft, wat niet aan dood onderhevig is. En dat bestaat, en dat is elke, elke dag kunnen we daarvan proeven, en steeds krachtiger en krachtiger. En dat is ongelooflijk wat het is, want de mens, kijk nou de mens in deze wereld, die versleed wordt versleten wordt. Ik heb ook op een tv gezien vandaag. We lieten ze zien. En, en, en, gewoon to, toevallig even zit ik zo soms. Dan wil ik een beetje zo. Weet ik. En was het ook iets uh, een gewoon een, een, een uitzending. Er was er iets gesproken over, er was een, een, een paar, een Nederlandse paar, en hij en zij en zij werden opgenomen in zo'n hersenkliniek of zo'n hersen. Hij had een probleem. Hij begon al vergeten. Hij is 64 jaar oud. Hij kon nie, al niet meer... Weet niet meer. Hij ziet al niet nie meer als mens. Gewoon als een... Blank. Huh? Blank. Als een soort plantje. So 64 jaar was net zo... So, en zij waren nog net bezig. Hij had nog net gewerkt. En uh, ze waren, de, de vrouw zegt... Wij dachten nog net zo, dat we toch eventjes, gaan we met de, met de pensioen, en dan gaan we uh, reizen maken, gaan een weekje naar, ja, een weekje daar naartoe, een weekje naar Frankrijk, en hij zal een plantje. Dat wacht iedereen hier, van hier in deze wereld, hier, wie, wie zich alleen bezighoudt met deze wereld, het wordt een plantje aan het einde. Dus met een dag wordt een mens ouder. Terwijl wat wij doen, is met een dag krijg je meer kracht. Goed opletten wat ik zeg. Wat we doen is, het betekent dat met de dag, dat jij wordt krachtiger. Als je het goed doet, de kabale. Dat betekent met de dag moet je krachtiger worden. Ja, die kabbala leert, die kan, die dan, laten we zeggen, na zestig is. En dan die voelt en kan alles doen, beter dan toen hij twintig was. Weet alles kan hij doen, veel beter en heeft veel smaak meer in alles wat hij als als jongeman was heeft hij veel meer veel kracht heeft hij, vierende kracht weet je, waarom? omdat die zit aan de bron, die weet de formule, die, werd, die niet weet maar die richt zichzelf op het, op het DNA van, ja, DNK zeg je dat? DNA van hoe ze op het leven, steeds op het leven gericht zijn. Dat is bijzonder belangrijk. Iedereen begrijpt wat ik bedoel? Oké, okay. nou, dat is eventjes het begin van de reis naar de bron van het leven en naar elke manifestatie van het leven in ons dagelijks leven. En nu, iets... We hebben nog een beetje de tijd, geloof ik, ja? Ja. Yeah. Um, uh, iets praktisch. Iets wat, um, wat zich voordoet en voorgedaan was. en voorgedaan. Recentelijk. We hadden had gesproken over wonder. Ja, wonder. Steeds wonder dat... Wat is wonder en dat wij wonder moeten beleven elke dag, et Een van onze studenten, ik wil niet de naam noemen, het is niet zo. Uh, ik doe nooit, ik uh, probeer het nooit de naam, iemand bij naam noemen, het is niet belangrijk. Bovendien is privacy, het is niet. Uh, maar alleen, ik wil het zeggen, zeg, zeg ik een van onze studenten, om mij iets te constateren. Dus een van onze studenten heeft. Uh, is net aan hem is een, een geweldig wonder is, gegaan, is geschieden. Ja. Een van onze studenten. Iets wat echt absoluut uh, uniek. Uniek, ik bedoel, in zijn leven natuurlijk. En, maar je moet het herkennen als zien als wonder. Ja, of niet? We hebben geleerd dat soms wonder, willen ze geen wonder, ja? Zeggen ze, wat heeft het volk gezegd tegen Moshe? Toen zei, toen de, de schepper onthulde zich aan het hele volk. Onthoud het heel goed. Dat, dat Hashem, toen de Hashem gaf de Torah aan Moshe, voordat hij gaf aan to, de Torah aan Moshe, hij wilde de Torah geven aan het hele volk wat stond daar. Maar wat hadden ze gezegd? Nee, jij spreekt spreek met de schepper en jij vertelt vertel daarna aan ons. Maar want wij vinden het vreselijk. Om, ja, de, de stem van de schepper vinden wij vreselijk. Want je voelt het wel van binnen. Dat het, je voelt het, dat, ik had jullie ook verteld, dat het vreselijk is om tijd en te staan met de schepper. Ja, hoe dichter je komt, hoe mo moeilijker. Omdat daar zit weer de klepot. Begrijp je? En men kan niet anders dan, met, dan zonder de klepot. Men moet werken met de klepot. Net zoals nu zit ik met jullie. Ik voel wel... Klepot zijn net of zij vertrokken zijn. Die zijn er natuurlijk, maar die zijn als het ware vervlogen van mij. Nu zit ik absoluut in de heiligheid. En... Probeer ik natuurlijk mijn, mijn stem, want ik, begin, ik ben niet harder te praten, ik wil het niet harder praten. Maar het komt omdat mijn lichaam als het ware uh, een deel, linkerdeel, dus dat waar dus de klipot zijn, is als het ware op, op non-actief gesteld. En daardoor voel je dat het, uh, overdag is het, is het niet zo. Overdag, die andere kant werkt absoluut bij mij. Ik laat de andere kant werken bij mij, overdag. Ja, wanneer ik alleen met mezelf ben. Laat ik de andere kant helemaal werken bij mijzelf. Dus al die klipoot die bij mij komen, die zijn even even net zo, net zo op dezelfde hoogte als het geestelijk. En dan kom ik op in, die, in de sfeer van de van van, jij denkt nou... Waar ben je? Wat, waar, ik van, waar ik naartoe kom, waar ik de krachten ook haal, de krachten van de klipoot, welke krachten er zijn. En je moet het kunnen verdragen, begrijp je? En dat is niet rein, onrein. Ik bedoel aan de andere kant van de medaille. Begrijp je? En dat is, is vreselijk. En dat moet je verdragen. Want het is ook vreselijk mooi. Het is vreselijk geweldig. Beide die. En die en de andere. En het heilige. En, en datgene wat komt aan de andere kant. De Sidra Achter. En beide moeten we ervaren. Nou, deze mens. Dit mens. Dit mens of deze mens? Soms deze. Deze mens. Ik wil niet over de mens spreken. Maar. En, hij heeft dus een geweldig wonder aan hem gebeurd. Hij was altijd zo'n rustige, aardige, aardige man of een vrouw. Ik wil niet zeggen wie dat is, welke, welke geslacht heeft hij. Um, om geen suggesties te rekenen. So. Maar aan, hem is, aan die mensen, of aan haar, is gebeurd iets dat uh, wonder, maar die persoon ziet dat niet als zodanig. Welke wonder gebeurde dat? Die persoon is opeens kwam in overladen door um, geweldige druk, uh, psychische druk. Dus psychisch, wat zeg, psychische problemen. En natuurlijk ging je daar naar die, naar die weet ik veel, psychiaters. Of, uh, en ze gaven natuurlijk al die... ...middeltjes, die, om te slapen, om niet te slapen, om te poepen, niet te poepen, allerlei andere dingen, weet je wat, wat ze geven dat, en om aan de mens, om aan de mens eh, kapot te maken. Ik heb, ik heb die persoon ook gezegd, je mag wel, die, je mag wel gebruiken wat je, wat je wil, wat ze geven jou, maar dan weet dat het begin is van het einde. Ik zeg niet dat je mijn mag niet gebruiken. Je moet zelf werken. Ik raad niemand aan. Ik zeg het alleen in, in het algemeen. In het grote lijn. In het algemeen. Dat als je begint met die, psycho, die, die, ja, die Met al die middelen. Voor om jezelf te kalmeren. Welke dan ook. Met begin, beginnend met die slaapmiddelen. Dat is het begin van het einde. Goed, goed opletten. Ook paracetamol. Je nooit, nooit dat soort dingen gebruikt. Oké? Okay. Dus, ik zeg het even. Dus, ik heb, ik heb die persoon ook dat gezegd. Ik zeg dat het een geweldig wonder is wat aan jou gebeurt. Dat is dat, dat, dat geweldige wonder dat, die, dat die aan die persoon is gebeurd. Ik kan zich ik kan mij niet concentreren of dat. En. Uh, en dit. En uh, ik heb geen vertrouwen in mijzelf. Die persoon hoe komt dat? En dat het betekent dat dit van boven een reddende hand wordt aan, hem, aan die mens, aan die men, hem of haar gegeven. Dat is de redding? Maar de redding is altijd geschiet op die manier. Altijd eerst geeft men de mens een mens een vorm van een kans om, zich, om beproevingen, een beproeving te doorstaan. Een beproeving dat de mens wel... Aan kan. Niet wat men niet aan kan, maar, maar, maar waar men van boven ziet dat hij dat wel aan kan en moet dat aankunnen. Wil hij of hij um, geweldig vooruit gaan verder in zijn toestand, in haar toestand. Maar die persoon die zegt dan van ik zie het, maar ik, ik zeg ook, je moet, je moet dankbaar zijn voor dat. Je moet gebruiken dat, je moet zien dat als reden. En niet, ja, niet als, uh, als iets ziekelijks. En dat is het probleem van, van iemand in deze wereld. Dat, dat ziet direct als, als negatief iets. Terwijl ik zag het absoluut met alle zekerheid, dat dit een ommekeer uh, dat dit een, een positieve ontwikkeling is absoluut positieve wonder geschiet aan de mens en die denkt dat dit een dat het een dat het een, uh, dat een vloek dat dit een vloek dat het een af dat het is iets iets af af, af Afkeuren. iets dat het, dat het, en die daardoor dus en dat is geweldig dat is echt een uh, ik heb geen ik wat hij zegt, ik, ik vertrouw mezelf niet, betekent dat jij komt op een hoger niveau en jij vertrouwt jezelf niet. Je moet het overwinnen, zonder, zonder beproevingen kan men niets, kan men geen kant uit. Dus, waarom, waarom kan de mens dan zichzelf niet vinden? Omdat je moet vinden in jezelf wie jezelf. Waarom de mens dan op dat moment zegt... Ik weet niet of ik wil leven. Als mensen zeggen... Ik wil niet... weet het goed op. Het heeft niets met die persoon te maken. Die zal eroverheen komen. Vertrouwen. altijd vertrouwen. Maar hij moet, je moet zelf vertrouwen op zichzelf en de schepper. Dus daar kan ik niet verder mee... mee, mee mezelf bemoeien. Het is altijd... Van beneden moet het komen. Ik kan niet... Zoals men zegt dat... Uh, religieuze mens zegt, nou je moet dan zegening over hem zeggen ja, je, moet dan, je moet hem zegenen je moet hem, allemaal, allemaal kinderlijke dingen die men hier in, in de religieuze wereld hebben, dat allemaal vertrouwen ze dat één, uh, baard kan een andere, andere mens dan iets zeggen en dat die andere zal beter worden, je moet wel krachten naar krachten iets overbrengen ...aan die persoon, ik heb alles overgebracht... ...telefonisch... aan deze persoon, kort en bondig... ...ook advies gegeven, kort... ...wat bij mij opkwam op dat moment. En ik zie... ...ik zag het, dat 100% ...dat dit een zegen... ...dat die mens ontvangt... ...terwijl die denkt dat die... ...dat het een ellendig... ...dat die in een ellendige toestand is gekomen. Right? Dus, dat is, je moet... En waarom de mens dan wil niet of weet niet of die wil leven. Weet ik, wil ik leven of wil ik niet leven. Waarom? Omdat die weet niet. Omdat die stoelt niet op zijn josef. Je moet jezelf opzoeken. Dan zal je weten wat leven is. Dan zal je weten wat je leven is. Josef was de onderkoning. Wat betekent onderkoning? Wie is de koning? Malchud de malchud. Malchut de malgoed zal uiteindelijk de koning... ...malgoed, wat mal mal is Malchut Malgoed is... ...is de koningskoninkrijk, ja of niet? Hmm. Dus in de Malchut de Malchut de Malchut ...is de laatste instantie waar... ...waar dus de uiteindelijke uh, vervulling zal komen... De, ja, ...bij de Gmartikon. Maar dat is nog niet zo, dat moet al na de Gmartikon zijn. Wie is dan de onderkoning waar werd ingesteld... Voor uh, uh, tot de Gmartikon. Wie is de onderkoning? Is de Jozef. En Jozef moest de hele wereld voorzien. Van brood, van dat, van, van dat allemaal. Dat betekent dat de mens moet komen. Tot zijn Jezus. En dan, ben, dan is de mens niet te stoppen. Dan niemand. Geen kracht. Geen maatschappij. Geen religie. Geen. Geen sociale groepen, niemand kan hem dan aan. Begrijp je? Want dan die, die is verzekerd, die zit gekoppeld aan de schepper. Oké, okay, men, kan, men kan zijn lichaam, uh, ook dat niet, doet men dat niet. Maar men, men kan hem kapot maken, veel uh, fysiek. Maar het is niet de mens. De mens is die, die niet te breken is. En dat is wanneer pas wanneer je komt tot je zoet. Kijk, deze persoon heb ik ook gezegd. Niet naar buiten, niet gaan naar jouw vrienden, naar jouw, weet ik veel, daar zoeken, troost of zoeken van iemand anders, uh, dit of dat. Maar je moet komen tot jezelf. En dat heb ik gelaten zien, precies uitgestippeld in drie paar woorden. Het is niet mijn uh, bedoeling, het is niet iets dat ik doe Dat dagelijks, dat ik het maar en had ook niet die mensen dat ook niet gebeld om mee te vragen over, om hulp. Die had gebeld iets over uh, contributie, dat heb ik niet betaald, dat, dat soort dingen. Maar toen heb ik dat dus in, in tussendoor, dan heb ik het kwamen we kwam dus de, na, na, uh, naar buiten, dat, dat soort dingen. Dat je met mensen moet komen tot zijn dan zal je voorzien, dan de Jezot, via de Jezot, zal je, zal het jou, josef, jouw, josef, jouw Jezot, zal je voorzien van alles. En dan zal je zien dat jij wil graag leven. Dat het wel leven, dat jij wel wil leven. Maar voordat het zo is, dan de mens weet niet, wil ik nog leven, wil ik niet leven. Um, Want alles, al het licht verschaafd wordt via de ISO. Okay. Voordat men tot die ISO komt, is <coughs> men ziet uh, verhuld. Het licht ziet verhuld en ziet het niet. Klepot en allerlei andere dingen de mens ziet en men ziet het niet. Um, Dus, het is een wonder, men geeft aan de mens laat zien, men laat zien van boven aan de mens de wonder, het wonder, maar de mens is van streek, omdat hij al die tekenen van ziekelijke, <coughs> ziekelijke toestanden, wat hij dan let op die ziekelijke toestanden, in plaats van te zien dat dit de reden komt. Dat dit eh, een beproeving is. Zonder beproeving kan men niet, niet vooruit gaan. Ik heb elke dag beproevingen. Maar geweldig, maar ik weet dat het, goed, dat, dat het zo werkt. En ik denk niet dat dit uh, een nirwana is. Dat het, het is steeds overwinnen. En het is vreselijk en vreselijk mooi. Het is vreselijk om dat aan te kunnen. En vreselijk mooi, wie niet weet wat vreselijk is, wat een ziekelijke toestand is, die weet ook niet van, van genieten. Al iemand die weet echt en verdraagt dingen, betekent niet tegenstribbelt, verdraagt en vecht, en vecht om het leven, die kan genieten. Dat is over die, en nog een keer, we hebben we als nevenaspect wat we hebben geleerd in deze les. Dat niet proberen een, een aardige jongen te zijn, ja, of een aardig meisje te zijn. Ja, herinner je in het begin, van toen we begonnen waren, onze cursus, in, de, in het begin, had ik altijd gezegd, wees een aardig braaf brave meisje of een aardige jongen. Ja, dat is belangrijk in het begin van onze studie. Dat wij ons moesten dat op die manier betekenen dat, dat jij jezelf jouw wens korter moest maken. Tot, tot de benaar, een beetje zo. Ja, klein jezelf maken, et cetera. Dat was allemaal goed. Maar wat belangrijk is, dat alles wat je ziet in de wereld, je moet weten dat het ook deel, maakt, deel uitmaakt van jou. Dus als, als je het ziet, erg, bijzonder belangrijk, dat jij jezelf ook ontwikkelt, welke aard jij ook hebt van jouw karakter, van jouw aard, niet karakter, maar van jouw ziel. Je moet het ontwikkelen, de hele gamma van krachten. Je ja. dus moet wel jouw citra agra gebruiken. Jij moet niet alleen aardig zijn, je moet ook kwaad kunnen zijn. We hebben dat goed kwaad zijn, maar goed kwaad, goedaardige kwaad moet het zijn. Je, we hebben altijd gezegd, we hebben altijd jullie gezegd, niet kwaad worden, ja, niet ook niet. Dat betekent raar kwaad, betekent. Nee, uh, ja, ik heb gezegd dat je niet in woede. In woede, dat is hetzelfde. Ja, woede, in woede niet, woede niet. Maar van binnen moet je wel. Leren ook om niet alleen aardig dus Aardig moet je natuurlijk van buiten, moet je altijd aardig proberen te zijn. Maar van binnen wat je doet, van buiten wat doe je dat en Maar van binnen moet je wel alles in jezelf ontwikkelen, ontwikkelen. Die gorot moet je in jezelf ontwikkelen. Kijk, uh, een van de vriendinnen van mijn, van mijn vrouw. Die is een, een, een Joodse, Joodse vrouw, een Hasidische vrouw. Dus chassidin. Ja. Dus die, die aardig, aardig, aardig doen zo naar ja, de zin van anderen. Nou, van buiten alleen, van buiten natuurlijk. Maar toen zag ze dan een paar jaar geleden, zag ze mijn vrouw. Ik denk, mijn vrouw is, kan je vinden, mijn vrouw kwaad, zo, maar kan je niet vinden. Ja, bedoel, ze is altijd rustig, altijd, altijd beheerst... Ik maar zij sprak met mijn vrouw, dus ze ging ergens wandelen. Toen hadden, hadden ze nog contact soms met die, met die, ja, die orthodoxe, van vroeger. En zij kwam hier uit Antwerpen en, en ze liep met mijn vrouw ergens wandelen. En zij zegt tegen mevrouw. wat ben jij, kan ik dat eens laaien stellen? Wat ben jij, een Russische vrouw, dus ze zegt tegen haar, wat, wat ben jij, kwaadaardig geworden? Je was altijd zo, als, zo zacht, zo'n lammetje, zo'n, zo'n en is uh, zo'n altijd zo zacht en tijder, kijk nou hoe jij je bent nu in die jaren hij was bezig met de kabbalah kabbalah maakt de mens ook uh, goedaardig boos goed onthouden dat, niet jezelf aantrekken aan de religieuze komedie dat zij doen alsof zij goed zijn jij ja, moet kwaad zijn al jouw kwaad moet je ook ontwikkelen in jezelf. Begrijp je dat? Omwille van, omwille van... de eenheid van de schepper. Daar zitten zit de chassadim en de gworot. Begrijp je dat? Heb je veel geworod, moet je ontwikkelen in jezelf. Chassadim. Heb je, ben je zachtmoedig van, van aard, moet je ook... Uh, uh, jouw ja gvorot ontwikkelen. Wie was de zachtmoedigste man ooit hier op aarde? Ah, well. Jos. Joshua. Joshua. Yeah. Natuurlijk, Moshe. staat ook in de Torah. Natuurlijk staat het wel dat Moshe was the, the, the, the, niet, niet de zachtmoedigste, maar Moshe was de meest bescheiden man van alles. En wat bescheiden? Met al zijn bescheidenheid. Wat heeft hij gedaan? Hij was zo so onbescheiden kracht opgebouwd door te gaan met zijn bescheidenheid naar de farao, Ja, om zo'n kracht wat heeft hij getoond en in zijn in, in al die verhalen, alles wat wij zien, hoeveel kracht heeft hij getoond. En Josje was iemand zo zachtmoedig en lief van aard als hij. Wat heeft hij gezegd? Ik kwam hier niet om vrede te stichten, ik kwam hier om met een zwaard kwam ik hier. Onthoud dat erg goed. Dat jij moet, al die krachten moet je dat, moet je in jezelf benutten. En niet alleen proberen denken dat jij, dat jij uh, een, een aardige jongen moet zijn. En dingen verdringen in jezelf. Verdringen, dat is, dat is uh, het verschrikkelijkste wat het is. Het verdringen, dat is wat de religie doet, een mens verdringen, om... Het uh, kies alleen voor, voor uh, het goede, et cetera, et is een komedie. Natuurlijk goede is, maar men begrijpt niet dat het goede is niet alleen wat alleen maar uh, uh, uh, goede troosten iemand anders of iets anders. Het goede is heel iets anders. Ah, de hele gamma van krachten die wij leren, dat is nodig. Want alle krachten van de, van de rechterkant zijn, ja, zijn onder het verstand. Zelf, okay, we kunnen natuurlijk spreken van geestelijke, allerlei dingen. De rechterkant is onder het verstand, betekent uh, ik geloof in Hashem zonder na te denken, zonder te verifiëren, et cetera. Dus alle krachten die te maken hebben met... Uh, ...geloof, of zo'n so, gewoon spontaan geloof, en goed doen, et dat is de rechterkant. De linkerkant is binnen het verstand. Ja, alleen maar met, met die kopje denken. Ratio. Gewoon, ratio, precies hetzelfde. Nou, kan je ook ontwikkelen, alles moet je dat ontwikkelen, maar dan is het ook dat niet, is niet de realiteit. En de middelste lijn dat is boven het verstand. Dus aan de ene kant, onder het verstand is rechts... Binnen het verstand, boven het verstand gaan. Dan heb je dat en geloof, en, en chassadim, en guru. En geloof, en gochma. En geloof, en kennis. Geloof en kennis moeten dat hand in hand gaan. Maar, maar jezelf, nog een keer, jezelf niet dwingen in één hoek of een andere hoek. En dat probeer je dat, dat elk moment... Dat al jouw combinatie van krachten, alle krachten moeten als kaleidoscoop van krachten, moet je bundelen. Dat op elk moment, uh, alle krachten moeten werkzaam zijn. Alle krachten. Zelfs, nou goed, goed, als ik dan zeg je dan, als ik spreek dan met mijn kind, of met een kind überhaupt, of met mijn kleinzoon, of met een kleindochter, of gewoon een meisje, een, een peuter. Moet ik dan niet lief zijn, et cetera. Van buiten ben je lief. Maar van binnen moet je dat op dat moment alle krachten behouden. Want dat is de, de juiste manier ook ten, ten opzichte van het kind. Het kind moet je niet bedriegen door jouw uh, liefde. Want dan heeft je niets eraan. Dat is dan net zoals jij probeert hem dan in watjes te leggen. Een kind moet voelen in jou de hele spectrum, het hele spectrum van krachten. Dan voelt ook het kind in jou de ware realiteit. Al begrijpt het kind niet, maar jij moet, hem, moet met hem ook vol, als met een volwassen, je praat met hem kindertaal, maar van binnen ben jij volwassen. Jij spreekt met hem met alle krachten, dan gaat die dan van jou opnemen dat en die gaat groeien en bloeien in plaats van hem in, of haar in watjes te leggen ja? en dat is de kwestie van leugens of waarheid